Dan bleek vandaag uit documenten die in handen zijn van de NOS. Polen wilde in 2008 weten of het hoofdkantoor van Philips Merkel Systems in Best betrokken was bij corruptie. Ondanks herhaalde verzoeken reageerde Nederland niet. Dat was voor Polen aanleiding om naar de Europese organisatie Eurojust te stappen. In Jordanië heeft een groep jonge mensen de auto van koning Abdullah aangevallen. Op twee plekken in de stad Tafila zou de stoet waarin de koning reeds zijn bekogeld met lege flessen en stenen. Abdullah bleef ongedeerd. Het bericht over de aanval komt van anonieme functionarissen binnen de Jordaanse regering... ...waar wordt tegengesproken in een officiële verklaring van de autoriteiten. Er zou alleen wat onrust zijn ontstaan toen aanhangers van Abdullah... ...door de afzetting drongen om zijn hand te schudden. In Jordanië wordt net als in omringende landen al maanden gedemonstreerd tegen het bewind... ...maar minder massaal en relatief geweldloos. De positie van koning Abdullah wordt over het algemeen niet betwist. Tennister Aranska Rus is in Rosmalen uitgeschakeld in de eerste ronde van het UNICEF Open...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 In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Tussen knoop het Hoevenlaag en Afrit Bunschoten 5 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Afrit Haarlem Zuid knoop het Raas 2. A12 Arlem naar Utrecht 3 kilometer. Tussen Maarsbergen en Bunnik. En op de A28 naar Utrecht. En daar staat bij Amersfoort toch 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon zee, CZ. Zandvoort, een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de muziek Boulevard. Zo even na 4 uur, welkom bij het laatste uur CFM Race Radio bij CFM. De Racers, we volgen ze op de voets. Op dit moment uh, op circuit gaan de Dutch GT4, de hoofdrace van dit gehele weekend eigenlijk. En zo dadelijk gaan we over naar Willem van Dezen voor het uh, verloop van die wedstrijd. En wat gaan we nog meer allemaal in dit uur doen, uh, Albert-Jan? Nou ja, we gaan het natuurlijk op de voet volgen. En we gaan eens even bellen met uh, Rob Petersen, de, de speaker van het circuit. En kijken uh, hoe hij uh, vandaag uh, beleeft. Want hij heeft natuurlijk hartstikke druk al vanaf zin vanmorgen uh, 9 uur. Dus we gaan eens even bellen hoe het met hem is. Zo duidelijk gaan we bellen. Maar eerst even wat voor muziek. <tied> Si tu la parla via c'est americano, quando si fa l'amore mola sotto luna, come dove non cavia i do più, papà l'americano, papà l'americano. We gaan uh, snel over naar Willem van op het uh, circuitpark Zalvoort. Willem, wat is daar gebeurd? Uh, ja, we, we zijn dus op het uh, Dutch GTR4 en uh, in het zijpark was het een van uh, de Camaros. En als het goed gezien heb, was het uh, van de equipe uh, ik van uh, Ricca Recabreche die daar uh, op het uh, moederhoofd uh, ging. Ligt meer op de baan auto, dus uh, ja, dat impliceert een uh, safety car, uh, in deze Dutch gt 4 uh, race. De 7 car is inmiddels uh, de baan op. de rijdt dan uh, voor de leiders in de wedstrijd. En dat uh, is de kip van uh, Duncan Huisman en Rico van ook tweede Bedewaar zult een BMW en dat is de BMW van knap. knap. En derde zien we nu de auto van uh, Jan Lammer. Zegt heel ja, ik zal altijd afwachten hoe dat uh, afloopt. Het was een uh, flinke rol van deze Camaro. Ja, maar we moeten altijd afwachten hoe dat... Uh, Oké, okay, nou dan komen we straks weer bij terug. Dankjewel Willem voor deze, voor deze update vanaf circuit Park Zandvoort. That's a nice car.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 CFM Race Radio op tweede pinksterdag. We zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met de racers vanaf Park Zandvoort. En dan is het wel zo leuk om de speaker van het circuit aan de telefoon te hebben. Rob Petersen, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Adi Rob, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Ja, we horen je al de hele dag op de tv-beelden bij CFM. En nou even op de radio. Leuk zeg. Ja, ah, zeer is het anders, hè. Even, even light in de uitzending. Nou, we hebben op dit moment wel wat tijd, want als jullie naar de beelden kijken, dan, uh, dan weten jullie inmiddels wat er gebeurd is. We hadden een uh, stevige crash met een van de Chevrolet Camaro's die uh, een keer op vijf over het moederhoofd ging in het grijslak. Dus dat, uh, dat veroorzaakt enige vertraging. Rijden is oké, okay, maar uh, chaos uh, al om, zeg maar, in het grijslak. Goed, ik, ik heb begrepen dat hij zo'n safety car situatie, maar met de coureur is alles goed, want ik zag de dokter er ook bij staan. Ja, dat is een standaard procedure al is ja, dan wordt de coureur opgevangen door de dokter en door de anderhalve. Dat is gewoon standaard. Maar we zagen de coureur eigenlijk zo'n toch al in de te lopen. Dus dat is allemaal prima. Oké. Okay. Hey, hoe is het verder uh, gegaan deze dag? Uh, veel op onthouden of loopt alles via, via het schema? Nou, het gaat redelijk. We zitten ongeveer een 20 minuten achter op schema. We hebben natuurlijk af en toe wat regen. En dat vertraagt het een en ander. Uh, vlak voor de start van de Clio's uh, kreeg iedereen de gelegenheid om banden te wisselen. Dus dan heb je even wat meer vertraging. Maar omdat gaat het goed. Het is lekker terug op het circuit. En, uh, nee, we gaan het eigenlijk allemaal prima. Ik hoorde jou trouwens vanmorgen even over die Clio's. Ik hoorde jou op een gegeven moment omroepen dat er een uh, extra ri riders briefing was voor de Clio's. Weet jij waar het op, waarom die extra briefing er was? Ja, dat, dat was de aanleiding van de eerste wedstrijd. Die werd nog om half negen halvereden, Want we hebben een heel druk programma. En uh, in de eerste wedstrijd, uh, toen hebben de heren zich wel erg misdragen allemaal, met rijstijl en zo, dus uh, ja. de wedstrijd vond het nodig om een keer een extra briefing te geven aan ze te vertellen hoe de regeltjes in elkaar zitten. Oké, okay, en uh, we, hebben, we hebben kunnen volgen, de Clio's, die tweede, de, de race de, later, die is uh, keurig uh, verlopen hè? Ja, dat is allemaal goed gegaan. Het is allemaal toe even nodig. Het zijn allemaal uh, jonge honden en enthousiaste houdersportmensen, maar soms gaan ze net even over de strijf heen. En dan op zo'n moment moet de even, uh, zeg maar, uh, toespreken. Zo werkt dat. Ja, en dat werkt inderdaad, uh, Rob. Hé, hey, zo'n dag als uh, vandaag is een hele lange dag volgens mij voor je, hè? Het is een uh, afschuwelijk lange dag, ja. <laughs> hoe, hoe laat ben je vanmorgen begonnen, Rob? En eigenlijk nou, was voor vlakke klakkenvracht waren we bezig en we zijn ongeveer om half zeven klaar, dus dan weet je het wel. Oké, okay, en maar doorbabbelen en alles in de gaten houden, dus uh, er uh, komt best wel wat bij kijken. Ja, dus het is ook maar goed dat we met drie commentatoren hierboven zijn, waardoor het uh, allemaal een beetje te doen is. Nou, je loopt naar beneden trappen, interviews op de grid, uh, en ja, we zijn wel lekker actief in ieder geval. We zijn gewoon lekker met de racerij bezig en de meeste Salvoorters dus vinden dat helemaal geweldig, zoals je vanmorgen ook zei, uh, terecht. Ja, dat merk dat, dat het ook. We hebben altijd heel veel respons over vanuit het dorp en het is uh, heel mooi wat jullie doen tegenwoordig om de, de beelden die wij hebben integraal op het circuit, daar maken we naar de hand programma's van voor RTL. En uh, ja, die beelden die gebruiken jullie nu ook over daar. En dat is eigenlijk een prima initiatief. Als we even naar de situatie op het circuit uh, op dit moment kijken, nog steeds uh, safety car op de baan? Ja, dat duurt denk ik zeker nog een minuut of vijf à tien. En dan uh, is het bijna al zover dat de rijders uh, moeten wisselen. Dat ze in ieder geval de verplichte pitstop moeten gaan doen. En dat betekent ook dat uh, de coureurs die nu op de baan rijden eigenlijk weinig gerest hebben en meer in de rond hebben getoerd. Oké, okay, nou Rob, uh, dankjewel even dat je tijd voor ons uh, vrij hebt kunnen maken. Ja natuurlijk. Jij gaat nu verder met de verslaggeving, neem ik aan. Ja, dan gaan we verder met de slag. En uh, jullie veel succes met het programma vanmiddag, natuurlijk. Dankjewel okay, Rob. Rob Petersen, voor het Back En tot de volgende okay. keer, Rob. Dankjewel. Hoi, ziens. Tot dan, Rob. Tot ziens. Hoi. Hoi. Dat. Oh, dat. Dat was Rob. Dat van was Rob. Rob van het circuit. Geweldig. Festa de ruello mi We moet hem helaas onderbreken om weer snel om naar het circuit te gaan. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Daar zit Willem voor deze vervolg van de GT4, de hoofdrace van vandaag. Willem, na de crash is er het een en ander gebeurd. De hele tijd safety car in de baan. Maar als het goed is, gaat de race weer verder nu. Ja, dat klopt helemaal. Rob. We hebben een aantal ronden safety car gehad. Rijders die eigenlijk begin van de race zijn begonnen hebben amper gered. safety car ging en op dat moment. Was het was ook tijd dat de pitstop window open Het een aantal uh, auto's die inmiddels uh, binnengekomen is om uh, rijders uh, te wisselen. Het is onder andere Jan Lammers geweest, die uh, met veel passiang rijdt. Uh, Ekers dus bij hem even uh, Koninkroek naar huis, wat ik maar zeggen. Van Pieter Christian en Bernard van Oranje. Die staat hier in de pitstop. Stil uh, om te wisselen. Dan is er nog een boerje van Cosmo uh, die al wisselt van rijden. En de, de loopt en ze het is verder uh, want uh, die zeker doorreed is uh, Jeroen Bleekman. Jeroen, uh, ja, over het algemeen uh, was hij de afmaker uh, van het team. Hij rijdt samen met uh, Peet van de klok, maar Jeroen, ja, die gaat de baan om zoveel mogelijk uh, winst te boeken. Ja, rij achter de 17 kar, dan uh, ja, hij moet je allemaal even hard. Dus uh, viel geen winst boeken vandaar ook dat hij uh, lange doorrijdt nu in de hoop om toch uh, een beetje wat uh, tijd winst te boeken van, van de Volk. waar hij mee rijdt, is toch iets langzamer dan Ja, je wil zo lang mogelijk de snelste rijder aan boord heeft. Wie ook zo dadelijk zal misselen, zal bij team uh, Evers uh, zijn uh, Duncan Huisman binnenkomen uh, zodat uh, Ricardo van den Ende die hier al uh, klaar staat met zijn kussentjes en zijn helm op, uh, om de boel over te nemen van Duncan Huisman. Wij staan erbij en we gaan het afwachten en uh, van dicht uh, rijden bij hoe dat gaat verlopen. Oké, okay. uh, Duncan Huisman was toch de winnaar van de, de race van morgen, toch? Duncan was de winnaar van de race van morgen. Duncan was ook de winnaar van de twee races die, loop, die op eh, Silverstone stonden. Stonden bij de Silverstone. van Einde. Hoe eindigde zaterdagmiddag? Uh, uh, als derde. Nu liggen ze aan het komen. Uh Net op de tweede plaats de BMW van Simon Knap, Simon Knap rijdt alleen. Dat wil niet zeggen dat hij niet naar de pits moet. Hij moet ook een pits opmaken. Hij moet dan gewoon twee minuten minimaal stil blijven staan. En die andere tientje die met z'n twee rijden, ja, die hebben dan twee minuten de tijd om te rijden te wisselen. Oké, okay, we komen straks weer bij je terug. Bedankt voor deze update. Tot zo. Het origineel van de Banana Rama, maar uh, dit ...maar uitgevoerd door Ace of Base. Een hitje uit 1998 hoor je. Dat was de Cruel Summer. CFM Race Radio, Pit Report. En we gaan weer snel over naar Circuit Park Stalfort, Naar Willem van Dezen Willem, hoe is daar met de Dutch GT4 GT4. Ja. Ik ken in ieder geval Ik denk dat je ook het zonnetje komt, hoor. Uh, Lekker hè? We hebben inmiddels het grootste gedeelte van de pitstops uh, gehad. We gaan zo dadelijk kijken ja, hoe de volgorde is uh, op de baan na uh, afloop van de pitstops. We hebben ook de pitstops uh, gehad van de ambulance uh, die uh, Alex van het hof, uh, degene die in het uh, schijfvak zo onfortuinlijk op zijn dag ging uh, binnenbracht. Uh, zo voor zover ik daarover kan en mag horen, valt het allemaal reuze mee met deze Alex van En ik vind het niet bang te zijn dat die ernstige honding ook daarna nog hij heeft opgelopen. We kijk de inmiddels uh, de, de auto's van de voorbij. Het is nog steeds, steeds niet van een uh, en Huisman en uh, Sim, Ricardo van de ende dus achterstuurde die aan de leiding. Het is Kort achter Smoel Knap. En op de derde plaats er is het poosje van veel Bastiaans en Jan Lammers. Jan Lammers die de eerste deel van de race voor dus z'n rekening met veel Bastiaans die achterstuurde. Dus de regering kan je moet hier Goed, dus uh, vol op spanning met Duncan Huisman en Ricardo van der Ende. De duo van uh, El Chris Motorsport op kop. Ja, geen Chris. BMW-eiter uh, bij mij, mij. In mooie uh, oranje kleur. Uh, je het ongeveer zien op de ook De tweede BMW van Eters wordt uh, bestuurd uh, door uh, Bernhard en Pieter Christian van Oranje. Uh, wat uh, wordt verder terug uh, in het veld. Maar uh, Dunkeraas van uh, Ricardo van Heen uh, aan de leiding nog steeds. Oké, okay. zeggen we bedankt voor deze update. We komen straks weer bij je terug. Is goed al Jan. tot zo. Tot zo. Oké, okay, dat was Willem van Eersen vanaf het circuit Park Zalford. En straks inderdaad weer veel meer over de Dutch gt TV. We blijven hem in de gaten.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 Span, yeah, hey Ik bestang, man, het is geen bingo Ik krijg niks, ik zeg, yo no tengo Bitch, nigga, yo no quiero Hanga met mensen, so ik Hier, en yeah. mijn Spaanse troek Nee, Spaanse Don troek, Donde está mi dinero als noches zijn tot ziens Vet velente, nunca, nooit vriends Los geselejitos Donde está gemitos Oh Costa delzos Los geselejitos Donde está gemitos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 Spanso wordt sowieso voor die hoofd, Joritso. Bocadillo con manchejo, dat is vabajejo. En Anos del Diablo, dat is de costa dezo. En Anos del Diablo, dat is the costa that de is eso. The costa dezo. De yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer. Dus ben je coño, ben je coño. Los gezelligitos, dones tajanitos, oh. Costa del los elejitos donde está Costa del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 Get Spanish on. get Spanish on. Hola, supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish, get Spanish get Spanish on. Yes, this is Harold Fred Obama. Should they use to know all these stations around town? Let's music, this music, let's go crazy. De, de jeugd van tegenwoordig bij CFM Race Radio, maandag tweede piste dag 2011 en dat was Catch Spanish ja, dadelijk gaan we uiteraard weer terug naar de Wereld van Denzen, Albert-Jan, de circuitpark Zinderend spannend De Dutch, Jij volgt hem ook een beetje op tv, is het inderdaad spannend? Ja, ja, ja, Wel ja. goed, kijk Duncan Huisman en, uh, en uh, die samenrijden met Ricardo van den Ende, dat zijn natuurlijk twee topcoureurs terwijl alle andere combinaties meer een combinatie zijn van een hele goede rijder met een ja, gentleman driver. Dus uh, het, het zou me niks verbazen als uh, Duncan uh, en uh, Ricardo deze race naar hun uh, toe zullen trekken. Maar straks horen we natuurlijk veel meer van, uh, van uh, Willem van Densen vanaf de circuit. En ik ben blij dat, uh, dat Alex van het Hof uh, dat goed maakt na zijn zware crash. Oké, okay, nou en daar rijdt ook iemand uh, knap op de tweede plek, hè? Gewoon, dus, ja, heel knap, hè? Ja, ja heel knap. knap. Nou, dat horen ze heel weer verder van uh, Willem van Densen en uh, ja, tot aan 5 uur zijn we bij hem met CFM Race Radio. Blijf gewoon gezellig luisteren. Gaan wij voor je draaien. Darryl G, hier is Carnaval de Paris. Zo race dag als vandaag, dan mag hij absoluut niet uh, ontbreken. Deze Daryl J met de single Carnival de Paris. CFM Race Radio. Bit Report, Bit Report. En uiteraard gaan we weer snel over naar Willem van deze op circuitpark, Park voor de Dutch tv hier En alle ontwikkelingen die daar gaande zijn. We horen ze van Willem van Ezen. Ja, ontwikkelingen uh, zijn er gaande. Ja. Want, uh, ja, rond van Nederland. het uh, goed. Het ook ging de equipe uh, Huisman uh, van de Ende. Uh, ja. Die zijn net in de pit geweest, ik weet niet meer voor en uh, daarmee is het uh, Simon Knap die uh, de leiding heeft overgenomen van deze uh, jongens. Het uh, zag er allemaal zo goed uit voor de ESP bij uh, van, van de, En het kan zijn dat ze een. Uh, tijdens afbeelden hebben, of een drijfzoek even de kort zijn in de pit. Dat is maar even ontvangen waarom dat is. Maar al ja, met al Simon Knap, Simon uh, Knap, ja, de naam zegt het al, hij doet het erg knap. We er was ook al tweede in de eerste uh, race, en nu aan uh, de leiding van deze race. Ja, die jongen, uh, als je kijkt naar het team van Ekers, of het team waar het uh, knap voor rijdt, dat is uh, voornamelijk het team, uh, van Knap. Dan kan je alleen maar uh, een pitje afnemen, Ik denk dat het budget veel uh, tussen beide teams heel erg is. Uh, Goed, en uh, hoe is het met uh, onze grote vriend uh, Jeroen Bleekemolen met zijn corvette? Ja, Jeroen bleek wel, ja, die, hij heeft het stuur over moeten geven aan Peter van der Kolk. Ja. Uh, Peter van der Kolk kon uh, aardig uh, bijhouden. In het begin is hij, uh, als ik het goed heb gezien, het, uh, teruggevallen tot de vierde plaats. Geen ongebliend, zo'n racepaard natuurlijk uh, voor Jeroen. Jeroen uh, die, uh, wil gaan voor het kampioenschap. Ja, hij kan niet iedere race erbij zijn, moet zich kwalificeren. Uh, lukt ook niet altijd, zoals we dit weekend hebben gezien. Uh, als ik me niet vergis, uh, gaat hij ook nog een raceweekend winnen. ...van één uh, raceweekend uh, missen van die Dutch Veta ...omdat hij ook verplichtingen heeft in Amerika of elders in Europa. En ja, daarom is het zaakje al veel mogelijk te scoren op het moment uh, dat je er wel bent. Ja, vandaag heeft het er uh, enigszins tegen gezeten, ook natuurlijk... Uh, ...doordat Jeroen op het moment dat hij zelf in de auto zat uh, de safety car voor zijn neus uh, kreeg... ...zodat het uh, lastig was om uh, een eventueel uh, voorsprong te nemen... ...die de uh, van de kolen kan overnemen en behouden. Ja, al met al, ja. Hij gaat sowieso wel punten scoren natuurlijk. En Pekin Finch en punten halen is ook heel wat waard. Ja, maar zeker. Want vanmorgen startte hij ook voor achteraan. Want hij, zoals jij al zei, niet kon kwalificeren. Maar hij is toch keurig vierde geëindigd vanmorgen. Ja, precies. Ja, maar zijn doelstelling was om nog verder naar voren te komen. Maar ja, dat uh, ging niet. En uh, nu is het ook uh, punten. Maar op het moment dat je punten binnenhaalt en de concurrentie punten laat liggen, is dat ook een voordeel. En uh, het was de equip uh, Huisman uh, van de Ende natuurlijk niet flink aan het punten Hengelen was uh, dit weekend, ook het vorige weekend op Silverstone. Het paas heeft het uh, dunkelhuis van helemaal niet gescoord en Jeroen wel, dus ja, dan... Nu eindigt hij dan ook uh, waarschijnlijk weer voor uh, Duncan Huisman. Dan bouwt hij daarmee uh, even wel een voorsprongetje op qua puntaantal. En als hij dan deze weekend moet missen, omdat hij elders verplichting heeft. Dan heeft hij een buffer, wat dat dan gaat, richting uh, een eventueel kampioenschap. Oké, okay, hoe lang hebben we nog te gaan uh, in deze GT4-serie? We hebben nog een uh, minuut of vijf uh, te gaan. En dan weten we wie er uiteindelijk winnen is. Nou, draai we draaien snel een plaatje en dan komen we tegen de, bij de finish weer bij jou terug, Willem. Uh, is helemaal goed. Tot zo. Oké, okay, dankjewel Willem Wilfriss. Vanaf circuitpark Zandvoort zo dadelijk al vijf minuten weten we wie daar winnaar is geworden van de Dutch GT4 race op Zandvoort. Hier is Donna Summer en hot Stuff. Na het einde van de Dutch GT4 op circuitpark Salford. Snel weer over naar het circuit. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Tot slot, inderdaad, van de wedstrijd. Ja, toch, Willem? Ja, met uh, name uh, zeker het slot van de wedstrijd. De wedstrijd uh, ja, met uh, de leider gaat nu uh, de laatste ronde in. Dat is uh, Simon Knap. Ja, daarachter uh, zien we Arsene Bart in uh, van de oud uh, Jan-Joris Verheugen en Dennis Rijtera. Ja, het veld is toch nog een beetje door elkaar geschud. Vanwege eh. het feit dat er een aantal lopers een uh, drive-through-tunnel uh, heeft gehad. Ja, volgens mij heeft Blekenmolen ook een drive-through gehad, kan ik het kloppen? Ja, dat klopt. Die zei ook dat zij op het moment dat de erin kwam dat we. Dat hij uh, de pizza doorkwam, dat hij daartoe had, dat hij kan verschillende oorzaken Te kort uh, stilgestaan in de pit. Te snel in de pit rijden, Noem maar op, al soort uh, elementen. En, uh, dat de kwijting erg waakzaam op is om dat uh, te voorkomen. En uh, Ja, dat zijn de regels en dan moet iedereen zich gaan houden. En dat uh, is het ook. We hebben niet alleen op de openbare weg uh, snelheidsmaatregelen. Uh, Oké, okay, klopt. Uh, dus... uh, op het in de pizza. Goed, dus als ik jou goed begrepen heb, knap op Pol, verhul op twee, wie uh, rijdt er op drie? Heb je daar zicht op? Op, op drie is het toch weer een Kip Huisman en uh, Van de Ende. Dat hebben ze mee uit. dat er een aantal concurrenten zijn geweest. Van de, van overtreiding, uh, We kijken nu uh, richting de uh, finishvlag, kijken of de man uh, met de vlag al klaar gaat. Want het kan nooit lang meer duren voordat Simon Knap daar overstart en finish gaat verschijnen en afgevlagd gaat worden als winnaar. Het is nog even afwachten, de spanning is nog uh, erg. Maar lang kan het niet voldoen, we kijken richting uh, Bos uit, of tegenwoordig Arie Luindijkbocht, zoals die heet. Waar moet hij aankomen? Ja, dat is uh, Simon en die haalt hier zo vind in de kunstschreed hij viel. Tweede plaats, daar komt er een uh, van uh, Jan Joris uh, vrouw en Dennis uh, Reeper, uh, wacht nog af. Het is dan toch korreuzer uh, uh, met de loontjes. Die nog uh, vol de meneer van Ekers uh, in Schijn, derde vierde huisman van Ekers. Oké, okay. nou, dan, uh, dan, uh, dan, zijn we, dan hebben we deze race gehad. Ja. Ja, voor de mensen die, uh, die nog verder de races uh, willen volgen, wat kunnen we ze nog krijgen vandaag op het circuit? Nou, we krijgen zo dadelijk, hierna krijgen we uh, nog een race van de Suzuki Swift uh, Cup. Daarna krijgen we nog uh, die kleine Legend uh, karretjes, dus uh, ja, er is nog bijna nog uh, te doen op het uh, circuit. Nee, Lek ja. En, uh, vandaag thuis gebleven uh, blijven de race. En dan komt het ook nog maar even langs, want het zonnetje schijnt. En er zijn nog twee leuke reutjes uh, te gaan. Gewoon even snel naar het circuit toe en uh, dan kan je gewoon de races uh, nog uh, live volgen. Ook op televisie trouwens wordt het uh, zin er nog uit tot aan 6 uur vanavond. Dus. Ja. ja, op wie er wel zijn geweest vandaag, dat zijn 18.500 uh, toeschouwers. En dat is uh, zeker op een dag als vandaag helemaal niet verkeerd natuurlijk. Uh, gezien de weersomstandigheden eerder vandaag, uh, nou, ik denk dat voor de mensen. Die toch uh, de eerste uur toch uh, regen hebben getrouwtseerd om hier aanwezig te zijn Nou dat zeker, dus dat zijn, uh, zijn de echte racefans die dan uh, toch uh, komen voor de Pinkster Races naar het circuit Ja, zo kan je dat toch wel, uh, zonder meer Hé hey Willem, dankjewel voor je bijdrage vanaf de Park Salford. Ik moet vandaag nog even een plaatje aan je laten horen Moet je even goed luisteren, moet je kijken of je die herkent Ja, ja komt ie aan hoor Play the ja heel goed die, die hoort gewoon bij het race geweld, hè hey. Helemaal goed <laughs> Oké okay, Willem, dankjewel vanaf circuitpark Zofort En we spreken je bij de volgende race vast en zeker weer Oh ja, ik dacht zo op kantoor Ja op kantoor, op kantoor moet kantoor. je ook goed. op Helemaal het matje goed. komen <laughs> Oké, okay. okay, dag Willem hoi, hoi hoi En hier is inderdaad Safri Duo met Play It Alive Zo, dat is uh, pas een uh, mooi einde van CFM uh, Race Radio. De hele dag bij CFM. Vanaf 9 uur vanmorgen. Wie werkt er wel mee, Albert ja, dit, uh, We waren een hele dag voor u uh, in touw met de radio. En uh, de dank gaat uit naar presentatoren. Anders Zandbergen, Benno Veugen, Jaap Koper, Rob Harms, ondergetekende. Vanaf het circuit Willem van Denense, Jaap Koper en gastpresentator Rob Petersen, de speaker van het circuit. De redactie was in handen van Pascal van Beek en de tv-beelden. En die jongens zijn nog een uur bezig. Daan Leffers en Short van Dam, allen hartelijk dank. En wij hebben het met heel veel plezier gedaan. Weer de hele dag Race Radio. Volgende A-Evenement, ah, dan zijn we weer van de partij natuurlijk, Albert-Jan. Uiteraard. Uiteraard en ook weer op tv. De belden zijn gewoon nog te volgen. Dus, uh, dus je, als je Blijf gewoon kijker. de races wil blijven volgen, hè, er komen nog een paar mooie races aan worden. Dat is juist van Willem van deze. Je kan ze volgen op CFM TV kanaal 45. Dat houden we tot aan 6 uur vanavond. En wij gaan nabespreken. Wij gaan naar kantoor. Ja, we hebben wat na te spreken, Heel Oké, okay, graag tot een andere keer. Bedankt voor het luisteren. Allere Dag. Things in life of bed, they can really make you made other things just make you swear and curse. When you're chewing on last cristal, give a whistle. And this will help things turn out for the best. I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 So always look on the front.